meneer Van Dam, en die ging eens achter gesloten deuren nog eens even doorrekenen wat ze nou allemaal hadden bedacht. En die kwam naar ja. buiten en zei, jongens, dit is veel en veel en veel te duur. Um, en tegelijkertijd uh, kwam de Brugstraat in zicht uh, door bemiddeling van de Zandvoorts uh, aannemer. Die uh, zei van, oh, jullie zoeken toch nog... Uh, nou, ik heb in de Brugstraat nog een pand, een bovenzaal. Het uh, staat er nog altijd, als dus je gaat kijken, ja, die, die mooie witte het gebouwtje, ja. wat nu een sportgebouw is. Ik geloof dat het nummer 15 is. En uh,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 ...heel armzalig bestaan. Hij moest deze uh, Maurits Frank... Hè, ...dat is mijn voorganger van de Joodse gemeente zal ik maar zeggen... ...die uh, moest uh, door allerlei bijbaantjes... ...dus hij ja. was schaumer, hij ging bij de slagerij keuren... ...dat wist hij natuurlijk mm. moest en zo... ...en mm. hij ging ook uh, de weilanden in... ...om bij de boeren uh, melk uh, te verzegelen... ...dat dat en melk was... ...en zijn mooiste bijbaan was wel dat hij dus in, in zijn schuurtje... ...op de verloren staat.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 een positieve en ook een soort identiteitsmarkerfunctie uh, hebben gehad. En wat je dus ook wel ziet, zeg maar, gewoon concreet in de gebouwen daaromheen. Ik heb van die, van die plattegrondkaartjes dat je dan synagoge inkleurt. En dan zie je, hé, hey, pension Cohen zit er vlakbij.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 Uh, en uh, ja, ik vind dat gewoon een mooi verhaal. Dat je, dus, je ziet echt grote identiteitsscholen in Zandvoort ontstaan. Uh, sommige staan er nog. Uh, de, de katholieke school. Ja, uh, ja, achter de, monument nog. Ja, uit. monument eigenlijk. En de, de andere twee zijn eigenlijk verdwenen. Maar de, ja. he, er waren echt naast die vier openbare scholen drie ja. christelijke scholen. En dat Joodse onderwijs had dus ook zijn plek hmm. uh, in, het, in het dorp. Uh, ja. Zeg maar 15, 20, 30 jaar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 Ja. vanaf nummer 4 er waren ook zes joodse pannen op een rijtje dus als je het inkleurt wordt het daar het ja. meest, uh, meest wat voor kleur heeft is er al blauw hè? Ja. Uh, uh, maar of daar ook allemaal een stolperstein dan zou komen als je die actie uh, zou voeren en wat ja. vind je nou is dat hè? wat is nou indrukwekkender, een, een monument met keurig alle namen erop, hè? nou ja alle Haarlem, waar net het ook allemaal nieuws neergezet, er is ruimte zat op dat plekje daar, dat de Metzke staat, maar ik verwacht dat er ook wel enige buurtreactie uh, uh, los zal komen... die niet willen dat dat een soort... Uh, ja, wat willen ze eigenlijk niet? Misschien willen ze het wel. Je, je, weet het ja. je weet het niet. Die stoppenstijnen zijn natuurlijk, als je er goed naar kijkt... ook heel confronterend. Dat, uh, dat je op bepaalde plekken in stand voortloopt. Dus je was dwars door de halsstraat, je bent je boodschappers aan het doen... en dan stap je naar binnen... Uh,